Het is Sunset met Sunset Boulevard op dinsdagavond op Red Radio. Het is vandaag 21 oktober 2014. Dus even kijken wie er allemaal op de chat zijn. Welkom Opreter, welkom Tretret, welkom Gerard. Welkom Guus, heel veel kusjes. Welkom Jeroen, dankjewel voor jullie programma. En welkom Niels op de chat en welkom Bloem. En ik zie ook uh, een zekere O op de chat, ook welkom. En natuurlijk ook alle mensen die alleen luisteren en niet op de chat zijn, welkom allemaal. Je bent natuurlijk altijd welkom op onze chat. www.afrederadio.com Kom gezellig op de chat met Sunset. Ja, ik heb vanavond uh, heerlijke muziek voor jullie. Dus ik zou zeggen... Enjoy! Ik ben een beetje live bezig. Dus uh, ik zou zeggen... Genieten van...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 I not gonna Bye. Uh -huh. weer voorbij geflogen in deze herfststorm 21 oktober 2014 je hebt geluisterd naar Sunset met Sunset Boulevard op dinsdagavond op RID Radio ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van mijn mix en de muziek alle muziek die ik heb gedraaid is te vinden op uh, archive.org. Ik zou zeggen allemaal een hele fijne avond, thanks for listening en uh, blijf luisteren om 10 uur Johannes en Anita met het violette vraagbaken en om 11 uur Brett en Marianne met plukte Thanks for listening en keep up the good spirit. 拜拜